7 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is de baas van het Internationaal Monetair Fonds, Dominique Strauss-Kaan, gearresteerd. Hij werd op een luchthaven in New York, kort voor vertrek naar Parijs, door agenten uit een toestel van Air France gehaald. De politie verwacht dat de IMF-topman aangeklaagd wordt voor seksueel misbruik, poging tot verkrachting en vrijheidsberoving van een kamermeisje in een hotel in Manhattan. De 32-jarige vrouw zegt dat ze zich uiteindelijk kon losrukken en waarschuwde de hotel.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 In Horen zijn bij een grote vechtpartij onder toeschouwers van een kickboxgala. Zeker drie mensen gewond geraakt, van wie één zwaar gewond. De ruzie ontstond in het sportcentrum Vredehof. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij, onderzoekt de politie nog. Zeker is dat toeschouwers op de vuist gingen en met allerlei spullen, zoals stoelen, naar elkaar gooiden. Andere bezoekers raakten in paniek en probeerden zo snel mogelijk de sporthal te verlaten. Buiten de sporthal werd geschoten, daarbij werd niemand geraakt. De politie heeft wel een verdachte aangehouden. In Egypte zijn zeker 65 koptische christenen gewond geraakt nadat ze werden aangevallen met onder meer brandbommen.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 De door hevige regenval en smeltwater aangezwollen Mississippi zorgt voor de zwaarste overstroming sinds 1927 in Louisiana. De hoogste waterstand wordt over tien dagen verwacht.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 Een beetje druilerige, maar toch ook wel frisse lente zondagochtend. Uh, we zijn bij Dit is de Zondag aanbeland. Het is het programma waarin Jeroen Snel of ik de zondag beginnen... met een gesprek met een mooie, inspirerende gast. En vandaag is dat Shirin Moussa. Na een bitter islamitisch huwelijk en een zware juridische strijd... lukt het haar om religieus van haar ex te scheiden. Als eerste in Nederland. Volgens Moussa lopen niet alleen moslima's de hoop op de huwelijkswetten van hun geloof. Ook Joodse en katholieke vrouwen kampen met de starre regels van hun religie. Maar de stichting FAM for Freedom, dus dat is het Franse FAM voor Freedom, uh, die heeft ze opgericht en daarin strijdt ze uh, voor deze vrouwen. Shirin, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Shirin, even, even om een beeld te krijgen: hoe gebruikelijk is het dat een, een moslima scheidt? Ik heb geen uh, cijfers. Nee. Uh, maar ja, hè, ook, ook als een, uh, ook als, als een moslima uh, getrouwd is en het loopt niet goed, dan, uh, dan komt het voor dat, uh, dat, uh, dat ze gaat scheiden. Ja. En hoe lang is het voor jou geleden dat het is gebeurd? Voor mij, mijn um, echtscheiding is in december uitgesproken. Met een proefperiode van, uh, van drie maanden. Dus. Ja. Uh, wat betekent zo'n proefperiode precies? Dat, dat je allebei nog kan nadenken om wel of niet bij elkaar te komen. Ja, ja. En die proefperiode was, was voor mij belangrijk omdat er nog een paar zaken liepen. Um, en um, um, om ook nog mijn rechten te kunnen behouden. Ja, ja. ja. En, en, en, en wat voor rechten zijn er dan precies? Um, nou, dat was mijn recht op de islamitische bruidsgaven. Um, je kan kiezen voor een definitieve echtscheiding. Dus dat de vrouw zelf zegt van nou, ik, uh, ik wil scheiden. Um, je hebt verschillende varianten van de islamitische echtscheiding. Ja. En ik had voor een variant gekozen om mijn rechten te kunnen behouden. En ook uh, ja, mijn inbreng in het huwelijk. En dat was de bruidsgave. Ja, en het is dus bijzonder dat een, een Nederlandse rechter ervoor gezorgd heeft... dat jij volgens het islamitisch recht ook jouw recht hebt gekregen. Ja. Ja. Dat was heel veel recht in één zin, maar, maar, ja. dat, maar dat, is, dat is wel bijzonder. Ja. Um, geloof jij in, nog steeds in het huwelijk? Je bent nu 33, 34? Ik ben 33. 33. Ik geloof nog steeds in het huwelijk. Ik ja. geloof nog steeds in de liefde. Uh, ja, het, is, het is niet goed gelopen bij mij, maar ik, uh, ik, de, ik vind het huwelijk een mooi instituut. Ja. Um, als twee mensen ervoor kiezen om de rest van hun leven samen te blijven. Um, ja, ik vind dat een, een, een mooie teken, een mooi symbool, een mooie verklaring... Ja, Wij gaan uh, daar eens uh, uitgebreid met jou over praten het komende uur. Maar eerst willen we jou wat uh, beter leren kennen. Daar hebben wij een handig apparaat voor. Het is een oude, roestige jukebox uit de jaren 50. Soms slaat die wel eens over. Dat heb ik al eens mogen meemaken. Maar die jukebox die stelt jou een aantal korte vragen. En uh, de, vraag, uh, de vraag aan jou is om daar dan even kort op te reageren. Met wie zou u op een onbewoond eiland willen zitten? Oh... Met Mozes. Uh, met Mozes. Komt u helaas niet aan toe? Vakantie. Uw favoriete sprookje? Rapunzel. Wat ontroert u? Uh... Goh, heel veel. <laughs> Lelijkste plek van Nederland. Lelijkste plek van Nederland. Hmm. Industrie, industrieterreinen. Progressief of conservatief? Allebei. Dat waren de vragen van de, van de jukebox. En ik ben. Uh... Ik ben wel een beetje benieuwd. naar nou, ja, Eigenlijk naar alles. Maar goed, dat, uh, dan gaan we, we, we gaan elkaar nog langer spreken. Maar als jij zegt, conservatief en progressief, dat ben ik allebei. Wat bedoel je daar nou precies mee? Um, ik ben progressief omdat ik me inzet voor uh, ja, de emancipatie van de vrouw. Ja. Um, progressief ten opzichte van, uh, van mijn omgeving en waar ik voor sta. Maar conservatief omdat ik ook in conservatieve waarden geloof. Zoals bijvoorbeeld het huwelijk of, uh, of uh, het gezin... En um, dat, dat, dat, dat zijn toch van die typische conservatieve dingen. Ja, en uh, we moesten lang wachten op het antwoord over wat je, wat je ontroert. Ben jij niet snel geroerd of is nou, er juist heel veel wat je roert? Heel veel. Um, als ik uh, in een speeltuin zit en... Um... <klaars> Als ik mensen voorbij zie lopen, dan denk ik van... goh, hé, wat is dat uh, toch, uh, toch mooi? Of als kinderen spelen. Uh, maar ook als ik dingen op tv voorbij zie komen... Uh, de ontwikkelingen in de wereld. Uh, als ik uh, op een ja, mooie zondag naar tv kijk... naar de Joodse omroep of naar uh, um, kerkliedjes. Ja, alles kan mij... Of, of Ik kan door veel dingen geraakt worden. Mooi. Hm.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 Whether I'm riding high or feeling low, these are the two best prayers I know. Help me and thank you. The more life I live, I find the two prayers intertwined like my fingers do, and I bow my head to pray. Oh, blessings can be so confusing Winning or when I think I'm losing And the wounds of yesterday Might be my saving grace today Het was uh, Jason Gray met Help Me Thank You. En ik zit nog steeds in de studio met Shirin Moussa. Shirin Moussa heeft een bijzonder verhaal, want zij is nog geen half jaar geleden... ook volgens het islamitisch recht gescheiden van haar man. Dat is, dat kunnen we dan zeggen, dat is een bijzonder verhaal. Maar een, een echtscheiding is natuurlijk ook een, een pijnlijke zaak. Vond jij het, vind je het ook gewoon op gevoelsniveau lastig? Nou, ik vond uh, toen, hij, toen hij wegging en uh, we het uh, traject gingen van de burgerlijke echtscheiding... kijk, dat is dan een moment um, dat, dat je dan er echt mee geconfronteerd wordt van... oké, okay, het is nu einde verhaal en uh, wat moet ik nu verder doen, een echtscheiding... Um, heeft ook heel veel um, praktische moeilijkheden. Ja. Um, bijvoorbeeld dezelfde uh, ja, vuilniszakken buiten zetten. <laughs> maar ook, ook opeens single woman worden ja. en uh, zelf je rekeningen volledig betalen. Het, het heeft, het heeft uh, niet alleen een praktische impact en financiële impact. Maar ook ja, emotioneel is het heel erg zwaar. En afscheiding um, en echtscheiding ja. is toch, uh, is toch uh, ja, het einde van, van een huwelijk waarvoor je. Um, bent gegaan ja. en die uh, ja ik wilde het uh, uitzitten tot uh, ja ik wilde het gewoon afmaken scheid... ja, ja tot de ja. dood uh, uh, zou scheiden um, maar ook uh, sociaal um, het blijft het blijft toch ergens ook een taboe en en er heerst ook een schaamte uh, rondom een uh, scheiding en um, het, het is echt een zwaar proces die ik uh, um, ja ik kan er nu makkelijk over praten maar en um, ik ben nu fysiek weer gezond. Maar het had ook uh, ja, wat mijn gezondheid betreft een, een enorme aanslag. Ja. Van, uh, van ja, opeens uh, uh, ja, dag en nacht kijken van hoe, hoe ga ik het verder aanpakken. Juridisch, emotioneel, sociaal, um, religieus. Hè, het religieuze, ja. De religieuze echtscheiding moest ook nog we uitgesproken gaan, worden. We gaan eerst even... Uh, gewoon ook jou als persoon leren kennen. Want mensen krijgen misschien nu dit... die horen dit verhaal zo'n ochtends op de radio... denken, wat, wat is er precies gebeurd? Jij bent uh, een meisje... ben jij een Pakistaans meisje of voel jij een Nederlands meisje? Ik voel me een Nederlands meisje. Ben jij in Nederland geboren? Ik ben in Pakistan, geboren. Pakistan geboren. Ik was zes maanden toen ik hier naartoe kwam. Ja. En in de jaren dat ik hier woon... ben ik zes keer terug geweest... op vakantie. Ja. Van, uh, voor voor korte duur. En uh, je zit hier nu, je draagt, uh, je draagt een hoofddoek. Dus uh, dat is, uh, dat, daarin ben je ook herkenbaar als, uh, als islamitisch. Ben jij een, een streng islamitisch meisje? Ben je vroom? Ben je. Nou, ik geloof uh, in God. Yeah. Uh, maar het is niet zo dat ik elke dag even de Koran opensla. Van, nou, wat, uh, wat zegt de Koran hierover? Yeah. Um, ik leef op mijn gevoel. En wat ik van huis uit heb meegekregen over de islam, is van uh, ja, de islam is uh, de tien geboden van Mozes. De naaste liefde, rentmezenschap, solidariteit van Jezus. En uh, nou ja, de wereldlijke de wereldse dimensie van, uh, van Mohammed. En ja, daar leef ik naar en, en ja, dat, dat is volgens mij een moslim. Dus die drie geloven bij elkaar, dan, ja. dan ben je denk ik een, een moslim. Ja, want waren jouw ouders uh, traditionele moslims? Nou, aan de ene kant traditioneel, omdat we toch uh, ja, naar islamitische regels leefden. Maar aan de andere kant ook progressief, omdat we um, als... Ja, ik kom uit een gezin van vijf dochters en twee, uh, twee zonen... Uh, we, we werden wel vrijgelaten in onze activiteiten, interesses en uh, beweging. Ja, want jij bent uh, eh, als, als uh, jongere ook nog actief geweest voor het LAX. Dat is het Landelijke Scholierencomité, actiecomité mm -hmm. geloof ja. ik. Met een K, nog heel degelijk uh, zoals dat vroeger werd geschreven. Mm -hmm. um, in de linkse spelling. Mm -hmm. was, dat, was je daar een beetje een vreemde eend in de bijt? Of was het voor je ouders vreemd dat je dat soort dingen deed? Nou, voor mijn ouders was het niet vreemd. Uh, voor uh, de, de scholieren daar of mijn collega's uh, destijds ook niet. Want ja. Ja, je groeit gewoon op met moslims. En uh, je, je, ja, je, je bent onderdeel van de maatschappij. En, en voor hen was het ook niet vreemd. Maar wel voor, uh, voor uh, de ambtenaren op het uh, ministerie. Van ja, daar komt dan een moslimmeisje aan. Uh, maar voor, uh, voor mijn medebestuursleden was het zeker niet vreemd. Nee. En na je tijd als scholier ben je gaan studeren in Rotterdam. Wat heb je gestudeerd? Ik heb rechten gestudeerd, uh, maar niet afgemaakt. Want toen kwam ik mijn man tegen. Ja. Toen uh, ben ik gestopt met studeren om aan uh, de inkomensvereisten van, uh, van de IND te voldoen. Ja. En uh, ja... Ik mocht ook niet verder studeren. De afspraak was van, nou, uh, ik, uh, hij zou um, afstuderen en ik zou werken. En als we zouden trouwen, dan uh, zou ik aan de beurt komen. Nou, die afspraak uh, kwam hij nooit na. Uh, nu ik gescheiden ben, ben ik wel uh, weer begonnen met studeren. Omdat ja. ik uh, ja, van, de, van de rechtenstudie hou. Ik wil ooit uh, advocaat worden. Doe maar. En... Um, ja, het is iets wat, wat, wat ik uh, graag wil afmaken. Ja. Maar je jij bent, jij bent dus gaan studeren. Je was, was een actieve scholier. Je bent student. Je zou een ongetwijfeld ook een actieve student zijn geweest. Uh, dat, dat dat huwelijk kwam en Toen veranderde alles. Maar wat voor toekomstbeeld had je in eerste instantie voor ogen? Nou, mijn toekomstbeeld was om uh, nou ja, met hem uh, gelukkig oud te worden. Uh, maar ook uh, ja, werken um, naast, naast een gezin. Ik wilde kinderen. Ja. Um, gewoon een gelukkig leven ja. als, uh, als uh, ja, advocaten. En je bent hem op goed moment tegengekomen. Kreeg je toen al het idee dat je, dat je zo'n offer moest gaan brengen? Dat je moest stoppen met je studie? Um, nee, nee, niet echt. Um, ik wist wel dat ik tijdelijk moest stoppen. Om, om dus aan die inkomenseisen te voldoen. Maar niet dat ik um, definitief met de, de studie moest stoppen. En niet alleen met de studie. Ook met de vriendenkring, met de familie. Um, ik ben uh, tweetalig opgevoed. Of ja, van huis uit spreek ik uh, Farsi, het Persisch. Ja. En uh, dat is mijn eerste taal. Maar mijn eerste of tweede taal is ook het Nederlands. Um, als ik mijn moeder uh, aan de telefoon sprak... kon hij het niet hebben om... Uh, he, dat, als ik in mijn eigen taal sprak... Um, of in het Nederlands met broers en zussen. Dus uh, het, het, het, het was echt Ho bijna alles. Dus, dus ja. de studie, de vrienden, de familie... Stoppen. Ja. Ah, hoe, o, jij stond als, als, als jonge vrouw midden in het leven. Hoe kom je, hoe kom je dan zo'n jongen tegen? Ja, die kom je dan tegen in een uh, café op het ja. Schouwbergplein. Net als uh, <laughs> ja. veel andere mensen. Het was echt een uh, spontane ontmoeting. Um, en, en ja, ik, ik vond hem, uh, ik vond hem uh, ja, een, een slimme man. Ik vervulde me geen uh, moment bij hem. En, maar je had, uh, had je niet de indruk dat hij... Nou ja, dat hij zo traditioneel was. Nee, nee, toen niet. Uh, niet toen ik hem ontmoette. En, en hij kwam echt over als een, als een wereldburger. En uh, ja, Pakistanen die, uh, die uh, of heel, heel veel Pakistanen die ik ken, ik zou niet zeggen alle Pakistanen, um, ja, die, die, die, die, die zijn, ja, die. Of ik vond hem niet zo um, onbelezen overkomen, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja. <hij, hij wist veel en hij kon over alles meepraten. niet alleen maar over de Pakistaanse politiek of het. Uh, ja, of. of um... Het geloof en, en het was het, Ja, we hadden goede gesprekken. Dus je voelde echt een diepe klik met hem. Nou, ik voelde, ik voelde een klik, maar aan de andere kant dacht ik ook steeds van ja, het gaat toch wel uh, heel erg snel. En, uh, ja, want hoe uh, hij snel was, zijn jullie getrouwd? Nou, na drie weken deed hij al een huwelijksvoorstel. <laughs> uh, en ja, ik, uh, ik vond dat vreemd. En, uh, maar ik vertelde wel mijn ouders over uh, onze ontmoeting en uh, over, uh, ja, nou, niet, nee, over, over de goede gesprekken die we hadden. Um, en dat hij uh, wilde trouwen. Ja, mijn vader geloofde het niet. Hij zei, ja, hier klopt iets niet. Ja. En um, la, la, hè, doe, het, doe het toch maar rustig aan. En, en we moeten echt uh, uitzoeken wie is hij, waar komt hij vandaan. Zijn familie leren kennen. En uh, ja, is hij illegaal? Gaat het hem om een verblijfsvergunning? Ja. Want daar ging het hem uiteindelijk wel om. Ja, het, het, het is toch wel... Uh, ja, heel opvallend als iemand uh, direct na het verkrijgen van zijn verblijfsvergunning, nou niet direct, er zaten wel zes maanden tussen, ja. dat hij dan opeens uh, verdwijnt. Ja. Jij, jij weet nog steeds niet zeker of dat de reden was dat hij met jou wilde trouwen. Nou, ik, ik, ik, ik, ik ja, in, in het begin deed hij. Uh, benadrukt hij steeds van... ik trouw niet voor je met een verblijfsvergunning. He, als ik nu terugkijk, dan denk ik... dan, dan denk ik van... Ja, die, die, die, die, die uh, onderbuikgevoelens van mijn vader... die zijn achteraf wel juist geweest. Ja. En ook, ja, die onderbuikgevoelens had ik ook. Want als je iemand tegenkomt... en, en iemand benadrukt constant... zonder dat ik het... want he, het is ook wel een gevoelig ja. onderwerp. Je leert iemand kennen van... ja, hoe zit het met je verblijfsvergunning? Ja, ja. Of, uh, he, waarom praat je tegen me? Die onderbuikgevoelens had ik ook... En, um, het, ja, en, en het, het, het valt zeker op als je meteen daarna. Dus, dus het klik, het, het ging sowieso niet goed tijdens het huwelijk. Meteen de eerste dag. Uh, um, Natuurlijk ging het niet goed. Uh, maar het bereikte wel een, een bepaalde uh, climax. Nadat nou, hij zijn verblijfsvergunning binnen had. En ja, als je dan direct weggaat, dan denk van één plus één plus één is 3. Ja, wat, wat bedoel je met als je dat uh, zegt dat ging. Vanaf dag één al niet goed? Nou, vanaf dag één. Uh... Ja, we gingen bijvoorbeeld naar de Exorcist, hè? Dat is dan. Uh... <laughs> Hij wilde naar de. Ik zei ja. Hè, we zijn net getrouwd en waarom moeten we naar de exorcist? Nee, maar. Maar ik bedoel wil... je nu naar de film of? Ja, naar de film en en en opeens van die hele gekke dingen van van ja, ik, ik wil niet meer dat je dat je ouders spreekt en um, hè, Ik heb uh, geen zin hierin en je moet mijn ouders gehoorzaam zijn en en ik ben iemand die die mensen respecteert en um, ja. Maar, maar dat, dat iemand opeens um, met ei, een pakket aan eisen komt... van uh, dit procent van het inkomen moeten we afstaan aan de familie. Yeah. En dit zijn jouw plichten als uh, oudste schoondochter. Dus... En dan ook nog eens ja, naar de exorcist op de dag na je huwelijk. Ik, ik vind dat een beetje vreemd. Ik, dat is niet uh, dat je verliefd bent van het huwelijk, geniet van elkaar... We hebben nog even um, een ja, heftige, heftige, is... heftige, zware thriller kijken. Ja, en dan ook nog eens, ja, na, na zo'n hele ijzerpakket... ook nog eens van, nou, en vanavond gaan we naar de exorcist. Je ja, ja, was je toch niet een... echt gecharmeerd. Nee, door... nee, zelfs uitgedrukt niet. Maar um, jij zei net van... Um, uh, ik moest een bepaald gedeelte van het inkomen afstaan. Um, we waren in het verhaal dat jij geld moest gaan verdienen... zodat hij hier kon blijven. Ja. En hij maakte dus aanspraken op dat inkomen. Of had hij zelf ook een inkomen? Uh, op een gegeven moment had hij ook zelf een inkomen. En uh, ja, uh, hij, hij vond het belangrijk om zijn uh, ouders uh, te onderhouden. Uh, maar ook uh, zijn zus die naar Nederland kwam om... Uh, nou, niet naar Nederland, maar ze, ze studeerde in België. Ja. Om uh, haar studie te betalen. Later kwam zijn broer over. Dus we hadden twee studerende... Uh, ja familieleden, een boer, zijn broer en zijn zus, ja. om die te onderhouden. En Terwijl de familie jij moest in stoppen met je studie? Ik moest stoppen met de studie. En uh, ik moest door blijven werken. Had jij het idee dat je in een uitbuitingssituatie zat? Nou, kijk, dat mag je in onze cultuur ook niet zeggen. Hè? Um, uh, de schoondochter of de vrouw um, is, is, is verplicht om voor de schoonfamilie te zorgen... En uh, ja, het wordt gezien als, uh, als hun recht. En um, ja, als vrouw kan je niet zeggen van... Hey, stop eens even met uh, het sturen van je geld naar, uh, naar je ouders. Of, uh, of het betalen van de studies van je broer, broers en zussen. Um, maar jouw, jouw toekomstbeeld... Ja. Moest, je, moest je met de dag ja, grondiger ja. gaan bijstellen ja. naar, naar ja, heb, alleen nog maar werken. Ja, Ik heb het er ook vaak over gehad, hoor van hey, dit was uh, niet de afspraak. En ik ben echt iemand die, die, die kan delen. En, en uh, ja, geld is belangrijk, maar als iemand het nodig heeft, um, een naaste, dan geef ik het ook weg. Ja. Um, maar ik vond, ik vond het wel een hele scheve verhouding worden om... Um, ja, zoveel kwijt te moeten zijn. En zelf nooit op vakantie te gaan. Ja. Um, en ook ja, zelf niet te mogen studeren. Nee. En um, alles uh, zelf te blijven doen. Terwijl je, ja, je hebt samen voor het huwelijk gekozen. En dan kies je ook samen voor, uh, voor de vaste lasten ja. en alle andere dingen. Wat was nou... Ja, wat was de druppel? De druppel dat jij zei, nou, dit, dit gaat zo niet langer. Ik stop ermee. Nou, ik heb dat uh, vaak gezegd en... Uh, Um, vooral um, toen hij zijn verblijfsvergunning kreeg... werd de situatie nog uh, gekker en gekker. En ik heb ook heel vaak tegen hem gezegd... Van, van, hey, zo kan ik eigenlijk niet, uh, niet, niet meer verder. Um, en, maar hij is zelf weggegaan op een gegeven moment. Hij is, uh, weggegaan. Hij is weggegaan. Het is niet dat, dat ik ben weggegaan, hij is weggegaan. En toen dacht jij, dan moeten we nu de zaak maar formeel rond gaan maken... Of ja, ik kreeg was hij een, er zelf um, helemaal niet mee bezig? Nou, ik kreeg een brief van zijn advocaat um, in mijn brievenbus. van uh, Ik raad u aan om een uh, advocaat te zoeken. En uh, toen dacht ik van, nou oké, okay, jij een advocaat... Dan, uh, dan neem ik ook een advocaat ja. in de arm. En uh, ja, dan gaan we de strijd aan. Ja. Hoe, ja... Van Witte Broods Ik zie je net nog vertellen over het huwelijksaanzoeken. En dan zie ik toch een glimlach op je gezicht. Naar, naar uh, de scheiding. Hoe... Hoe, hoeveel tijd is daar uiteindelijk overheen gegaan? Um, nou, de aanzoek en de, de echtscheiding, het verschil daartussen, ja, dan heb ik het toch over uh, acht jaar. Acht jaar? Acht jaar. We zijn uh, vijf, nee, drie jaar, uh, drie, drie jaar zijn we verloofd geweest of getrouwd naar uh, burgerlijk recht. Uh, daarna zijn we islamitisch getrouwd. En uh, ja, het islamitisch huwelijk heeft ook drie jaar geduurd. Na zes jaar is hij weggegaan en twee jaar heeft de echtscheiding geduurd. Ja. Heb je nog pogingen gedaan om het, om het beter te laten gaan, natuurlijk? Tijdens natuurlijk ja. Ja, heb, heb ik heel veel pogingen ondernomen door te praten. Uh, ja, het gesprek toch aan te gaan, uh, maar ook uh, therapie. Ja. Uh, maar daar, uh, ja, Ik was de enige die daar zat om, <laughs> om er iets van te maken. Ja. Dus dat en, deed je uh, niet echt met z'n tweeën? Nee, dat deed niet echt met z'n tweeën. Daar nee. heb je, ja, je, hebt, je hebt altijd uh, twee uh, mensen voor nodig om het ja. te laten slagen. Wij gaan uh, luisteren naar het uh, nieuws, want het is weer tegen half acht. En het wordt gelezen door Lieslot Thomassen. Op een luchthaven in New York heeft de politie IMF-topman strauss kahn gearresteerd. Hij zou een kamermeisje in een hotel in Manhattan seksueel hebben misbruikt. De socialist strauss kahn wordt gezien als een potentiële uitdager van president Sarkozy bij de Franse verkiezingen volgend jaar.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 Tussen de buien door laat de zon zich zien. Vanmiddag neemt de buigheid dan wel af en vanuit het westen wordt het geleidelijk droog. De stapelwolken worden dan vervangen door lage hoge bewolking. Het is vandaag vrij fris met maximaal rond 15 graden en een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Vanavond is het overwegend droog, maar aan het einde van de avond en gedurende de nacht gaat het licht regenen. Vooral ten noorden van de grote rivieren.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 Ja, goedemorgen. En als u net inschakelt, uh, u luistert naar Dit is de Zondag. Het ontbijtprogramma van EO op de zondagochtend... waarin wij bijzondere gast hebben met inspirerende verhalen. En dat is vanochtend Shirin Moussa. Uh, ik ben met Shirin in gesprek, want zij heeft een, een stormachtige romance beleefd. Is getrouwd en uh, kwam er langzamerhand achter dat... Uh, dat, dat, dat dat huwelijk niet goed ging en uh, is op een goed moment uh, gescheiden. En dat heeft ze niet alleen gedaan voor de rechter... maar uiteindelijk ook volgens het islamitisch recht. En ik ben met haar in gesprek over uh, nou ja, hoe dat nou is... om als moslima te scheiden en zeker hoe uh, ingewikkeld zo'n strijd kan zijn. Shirin, voordat wij uh, naar het journaal gingen, vertelde jij... Uh, we waren gebleven dat, dat jij als enige naar de relatietherapeut ging... om te kijken of er nog iets van het huwelijk te maken was... Uh, maar dan zou je kunnen denken: oh, ze hadden wat meningsverschillen. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat jij hard aan het werken was voor, nou, voor je hele schoonfamilie ongeveer. Die uit Pakistan overkwam om in Europa te gaan studeren, in Nederland en in België. Ja, en om uiteindelijk aan de man en, uh, en vrouw te komen. Ja, en uh, je wil niet zeggen dat je, dat je uitgebuit werd. Maar het, je was wel, nou ja, je was echt een beetje het werkpaard van de familie aan het worden. Of ja, sloof je, ja. zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Als uh, moslim maar scheiden. Uh, wat betekent dat eigenlijk voor een, voor een vrouw in het islamitisch geloof? Ja, kijk, in het geloof um, is het zo dat uh, als de vrouw rechten heeft... een vrouw moet uh, goed behandeld worden. Ja, het geloof is ideaal, vind ik, voor de gescheiden vrouw. Ja? Um, in die zin dat um, een man zowel tijdens als na het huwelijk zich als een goede man moet gedragen, um, de islam is ook um, de eerste godsdienst in de wereld die uh, de vrouw uh, het alimentatierecht bijvoorbeeld heeft gegeven in de vorm van dat, de bruidsgaven. Ja, want dat uh, wij kennen allemaal de verhalen van, van, van eerwraak en, ja. en van huwelijksdwang. Dus ik, als niet-moslim, denk dan, nou. Uh, je hebt dat als vrouw zwaar op het moment dat je gescheiden bent. Zeker. Het, het is zwaar um, in cultureel opzicht. Ja, wat bedoel je daar en, precies mee? Nou, cultureel bijvoorbeeld. Um, ja, dat, dat, dat de gemeenschap je er echt op, uh, op aankijkt en, en afrekent. En niet alleen mij, maar ook uh, mijn familieleden. Uh, van dat ze iets verkeerds hebben gedaan uh, in mijn opvoeding. Dat ik niet... Uh, ja, dat ik niet... Uh, alles. Hè, je, moet, je moet als gauw alles doorstaan. En, en ook het onrecht wat je wordt, uh, wordt, wordt aangedaan. En niet, niet, niet van de religie, maar van de gemeenschap. Uh, mijn moeder die, die hoort nog steeds: van, uh, van ja, uh, misschien eerst er een vloek op jullie familie um, of op je dochter. Ja. Uh, misschien heb je niet genoeg geld aan de armen gegeven, dat dit, uh, dat dit je dochter overkomen is. Uh, maar dat heeft niks met religie te maken. Uh, mijn religie zegt ook tegen andere mensen. Van wees, wees, wees lief en barmhartig naar de weduwe en uh, de gescheiden vrouwen en ja. de wezen. Maar in de praktijk is het zo dat deze drie groepen mensen het hardst getroffen worden. Door, uh, door roddels, door spot, uh, door uitsluiting. Omdat, omdat ze kwetsbaar zijn en makkelijk uh, te raken. Maar stel dat jij nou terug zou gaan naar Pakistan. Wat zou dat dan voor je betekenen? Nou, nu als gescheiden vrouw. Of, uh, in, nou ja, yeah. het, het, het gaat natuurlijk om, om, om de kwestie dat je... je in het Nederlands recht kan, kan je die scheiding regelen. Dat is, mm. uh, dat is allemaal uh, gebeurd. Maar jij bent uiteindelijk... Uh, wilde jij ook echt voor de, voor, de, yeah. voor de islam scheiden? Als dat niet was gebeurd, wat had dat dan voor je betekend? Nou, dan werd ik uh, Zinda Bewa genoemd. Dat is dan uh, een soort uh, levende weduwe. Van, uh, nou, een weduwe die heeft haar man verloren. Maar een Zinda Bewa is dan iemand die... Uh, die uh, wel een man heeft, maar er niet mee samenleeft. Nee. Uh, ja, een, een, een, een um, onderwerp van spot um, van van hè, moet je haar nou zien. Um, hè, ze, ja. ze, ze, ze, ze wordt uh, uh, ze is ze is gescheiden, maar ergens ook weer niet. En het, het is echt de omgekeerde het is echt wereld. Een het is een schande. En, en kijk haar nou, ze kan niet verder komen en. Uh, Um, je, je, bent, je, bent, je bent echt een schande voor de familie, um, maar ook um, ja, echt, echt die spot, dat is gewoon niet, niet, niet te omschrijven. En ook die schaamte van een mislukte huwelijk, ja. um, daar blijf je mee lopen. Is het voor je mogelijk om in een islamitische cultuur een, een normaal leven op te bouwen na een echtscheiding? Ja, na een echtscheiding is het wel makkelijker. Um, maar maar ja, nogmaals, het, het, het dan blijft, moet het, het wel helemaal moeilijk, binnen want... de moskee geregeld zijn dan. Nou, kijk, ik, ik, ik leef nu, uh, nu wel. Uh, ik, ben, ik ben nu een gelukkige vrouw en uh, een gelukkige single. Uh, ja. Maar ja, in, in, in de islamitische cultuur of, of in, in de kringen waar, uh, waar, waar, waar ik vandaan kom... Ja, dan ben je een gescheiden vrouw. Een gescheiden vrouw is geen maagd meer. En daar hangt het allemaal mee samen. Je bent ooit van iemand geweest. En uh, ja, dat... dat, dat Blijf je wel achtervolgen. Het ja. is niet. Hey, ik lig er niet wakker van en, en ik kan het echt van me afzetten. Ik heb het ook van me afgezet, want anders kan je niet, uh, niet verder in het ja. leven. Maar ik ken wel vrouwen um, die, die het er moeilijk mee hebben en die het niet van zich af kunnen zetten. En kan zo'n man nog aanspraak op zijn vrouw maken op het moment dat dat niet volgens islamitisch recht ook ja. geregeld is? Ja, ja, ja, ja, want je bent zijn vrouw. En um, dat, dat is dat dan ook het moeilijke van uh, als hij niet religieus van je wil, uh, wil scheiden. Want waar je ook naartoe gaat, je wordt als zijn vrouw beschouwd. Ja. Ook al weten mensen dat je, dat je jarenlang niet meer samenleeft, niet meer praat, maar je wordt als zijn vrouw gezien. En dat is echt, echt ondraaglijk. Voor mij was het echt ondraaglijk. Van ik ben zijn vrouw niet, ik wil zijn vrouw niet zijn. We zijn gescheiden naar, naar Nederlands recht. En um, ik wil het ook naar islamitisch recht. Um, voor elkaar krijgen, van hem scheiden, om, uh, om, om niet meer met hem geassocieerd te worden, om het achter me te kunnen laten. Ja, je voelt je, je, je vindt het zo belangrijk dat je ermee aan een gang bent gaan. Ik ben nog wel op zoek naar, nou ja, waar, waar de moeite zitten. Maar stel dat jij met hem naar Pakistan zou gaan. Zou, zou hij dan ook gewoon weer aanspraak kunnen gaan ja. maken op je inkomen, bijvoorbeeld? Uh, ja. Nee, nee. Kijk, als ik in Pakistan zou zijn. Uh, kijk, islamitisch gezien hè, heeft de man geen enkel recht op het inkomen van de vrouw. Wat van de vrouw hmm. is, is van de vrouw. Uh, maar ja, hè, de cultuur, Culturel de dominantie. Gaat het wel uh, ja, dan, dan, dan wil hij van alles en nog wat hebben. Uh, maar stel, ik ben. Um, naar Nederlands recht van hem gescheiden. Maar niet naar uh, het recht van het land van herkomst. Of naar het islamitisch recht. Dan kan hij me daar opeisen. Hij kan naar de rechtbank gaan. Of met een politiemacht aankomen. Van, Zij is mijn vrouw en kom nu naar mijn huis. En um, ik kom niet vaak in Pakistan. Maar uh, en, en, en dit. T, um, dit gevaar besefte ik me ook niet. Want ik, ik wilde nog uh, wel een keer met mijn ouders terug, maar mijn vader zei: Nee, je mag niet terug. Ik wil niet dat zij de lucht van krijgen als jij in islamabad bent. Uh, want ja, ze kunnen je iets aandoen. Ja. En, ja, en had wel, jij daar ook had jij daar zelf ook angst voor, voor represailles? Nou, wel angst voor represailles in Islamabad. Ja. Um, en uh, ja, het, het, is, het is het idee dat iemand je kan claimen, op kan eisen. Um, en ook het, um, moet even hoesten. Ook het idee, um, ja, dat je dat je nooit meer um, in je verder kan verder komen. Ja. Want, moet ik je um, nog steeds hoesten, trouwens? Nee, want nu wij, niet, meer, hebben, niet meer. We hebben een prachtige keugknop. Nee, het, <laughs> okay, gaat nu, het gaat nu even beter. Het gaat beter. Uh, maar ook het idee dat je niet vooruit kan komen nee. in het leven. Um, ja, ik zou ooit, ooit, ooit, hè, als ik weer iemand tegenkom, um, weer willen trouwen. Maar ook dat zou niet mogelijk zijn. Wel naar Nederlands recht, maar niet naar het islamitisch recht. Nee. Want een vrouw mag niet gehuwd zijn met twee mannen. Nee. Dus uh, ja, het, het heeft echt impact op je beweging en op je leven. Uh, ja, het is. Maar ja. Ja, dus het is een. Uh, het, het, het verstoort je. Het verstoort je je, je toekomststromen nog meer. Ja. Ook al uh, ben, je, ben je klaar met. met, met ja, het <laughs> de verstoring van hem. Ja. ja. Is het een. Uh, het is niet eerder gebeurd. Het was bijzonder dat jij het voor elkaar hebt gekregen. Nou, dat je ook in voor, islam, voor de islam je recht hebt ja. gekregen. Nou, het, uh, de situatie waarin ik geleefd heb... Uh, komt helaas uh, heel vaak voor. Um, maar wat ik dan... Uh, kijk, voor mij was het vanzelfsprekend... om uh, de strijd aan te gaan. Um, ja, ik heb een hele goede advocaat gehad... die mij uh, in het proces begeleidde. Maar voor veel vrouwen is het niet vanzelfsprekend. Kijk, een echtscheiding is al moeilijk genoeg. Um, maar om ook... Nog eens een echtscheiding naar islamitisch recht voor elkaar te krijgen of daarvoor te gaan. Um, dat ja, je zit eigenlijk in een dubbele echtscheidingsproces. Uh, ja. en, en dat is voor heel veel vrouwen zwaar. En um, ja, wat voor mij vanzelfsprekend is of was, is, voor, is het voor heel veel vrouwen niet. Um, en ook de steun die ik heb gekregen vanuit uh, ja, mijn familie, mijn uh, zussen, uh, mijn broers en mijn ouders, ook die steun is niet vanzelfsprekend nee. voor heel veel vrouwen. Dus heel veel vrouwen ja, die zijn dan wel uh, naar Nederlands recht gescheiden, uh, maar niet naar, uh, naar Islamitisch recht. En nee. die, die kunnen nooit huwen of uh, ja, die, moeten, die, die, die moeten echt afstand doen van het geloof. Um, ik bedoel, er zijn ook heel veel vrouwen die ervoor kiezen om, um, om wel verder te gaan. Maar een grote groep vrouwen die, die er toch in blijft vastzitten. En die steeds geclaimd blijven ja. worden. Terwijl de man, de man, die kan naar beide rechtssystemen. Naar islamitisch ja. recht kan hij vier vrouwen huwen. Ja. Maar naar Nederlands recht hè, kan hij ook gewoon een vrouw uit het land van herkomst halen. En, uh, dus dan heeft hij ook twee vrouwen. Ja. Um, en, en, en de man komt echt letterlijk overal uh, mee weg in beide rechtssystemen. We gaan, uh, we gaan zo even verder praten over, uh, over jouw werk voor uh, Fun for Freedom. Maar wij gaan eerst naar onze dichter bij de zondag. En dat is vandaag Paul Borgreven. Dichter bij de zondag. Vandaag wil ik een gedicht voordragen bij de gras van vandaag. De scheiding van kerk en staat. Hoe ver reikt hij? En daar gaat dit gedicht ook over. En dat heet dan ook De scheiding van kerk en staat. Adam en Eva waren nooit getrouwd. Ze konden immers geen huwelijk sluiten. Gemeentehuizen waren nog niet gebouwd. Ze kenden alleen paradijselijk buiten. Scheiden deed het eerste mensenpaar niet. Ze leefden gelukkig en tevreden. Maar met de zondeval kwam het verdriet. Het aardse tranendal werd betreden. Man en vrouw hoorden niet altijd bij elkaar. Als zij niet langer konden samenleven, volgde een scheiding van het paar. Vanuit geboden namens God geschreven, die de man een beetje het voordeel gaf in hoe zijn echtgenoten te verstoten. Geslacht mocht kennelijk gelden als straf. Welke macht heeft tot dat onrecht besloten? Hoe ver rijkt geloven. En wat is wet met zoveel Goden om te aanbidden. Niemand in zijn eigen waarheid belet, alleen door een kleurloos gulden midden. Zo blijft enkel de gescheiden staat ver verwijderd van eens in Ede, die spreekt naar de menselijke maat en noden wordt geregeerd door de reden. Dat was het uh, gedicht van Paul Borgreven bij deze zondag. Jij zei uh, toen je de titel hoorde al, oh, dat is interessant. Wat vond je van dat gedicht? Ja, ik vond het uh, mooi. Um, omdat zij zei dat, dat Adam en Eva. Ja, het het behuwelijk bestond ja. toen niet. Nee. En um, ja, dat, uh, dat zij niet konden scheiden als eerste vrouw en, uh, en man uh, op deze wereld. Um, en dat, uh, ja, dat, dat, dat het later moeilijker wordt um, gemaakt. Hè? Dus het, het aardse tranendal. Ja. En um, ja, dat de man toch, toch vaker uh, bevoordeeld wordt. Of... Agnes Obel was dit, met uh, het mooie, dromerige Riverside. En uh, dat sloot mooi aan op het gedicht waar wij uh, tijdens de plaat... nog druk over hebben doorgesproken. Uh, als je dat wilt, uh, uh, wilt lezen, nalezen, en dat is wel even aan te raden... want er zat veel in, dan kan het op de website www.eo.nl-dit-is-de-dag. Ik zit hier nog steeds uh, met Shirin Moussa en ik spreek met haar over... nou ja, het, het drama wat ze zelf in haar leven meegemaakt... een veelbelovend prachtig huwelijk met een welbelezen... welbespraakte Pakistanse man die uiteindelijk toch... En een drama eindigde, uh, uiteindelijk uh, is verbroken. Je hebt het ook voor islamitisch recht verbroken. Uh, dat was voor jou niet voldoende. Jij kwam erachter dat uh, de situatie waarin jij hebt gezeten, dat die man nog steeds aanspraak op jou kon maken, ook was je voor de Nederlandse wet gescheiden. Uh, je hebt een organisatie opgericht, Fun for Freedom. En die pakt ook allemaal dit soort zaken aan. Hè? Ja. Uh, we moeten nog wel de statuten laten passeren bij, uh, bij de notaris. Yeah. Uh, maar het is een beweging naar voorbeeld van uh, de Joodse Aguna-beweging. Want het Jodendom uh, kent, um, gevangen, kent ook huwelijkse gevangenschap. Yeah. Uh, die zich inzet voor uh, de bevrijding van de vrouw uit, uh, uit het religieuze huwelijk. En ook op het uh, voorkomen daarvan. En wat, wat, je, je zegt van het statuten um, um, moeten nog gepasseerd worden. Je bent ook nog geen half jaar geleden uh, gescheiden. En je had daarin ook nog een, een proeftijd uh, van drie maanden. Dus het, het, is, het is niet raar dat het allemaal kort is. Maar je hebt volgens mij wel nagedacht over wat je, wat je wil met deze organisatie. Ja, ja zeker. Uh, het moet een juridisch, activistisch, het maatschappelijk werkloket worden voor vrouwen. Ja. Uh, wat ze in Israël doen is dat ze um, sociale activiteiten voor deze vrouwen organiseren. Um, ze staan vrouwen bij, bij, uh, bij rechtszaken. Ze gaan met de vrouwen mee naar, uh, naar advocaten om het verhaal uit te leggen en het juridisch uh, verstaanbaar te maken. Um, een soort buddy systeem. Ja. Uh, maar ze voeren ook actie voor het huis van, uh, van de mannen die, ze, die, die de vrouwen gevangen houden Je natuurlijk. Betreft, ze voeren actie voor het huis? Van, van, van de mannen, um, de, de, de echtgenoten, maar ook um, de, de rabbijnen die, uh, die dit soort mannen. Um, uh, aan, nou, niet aanmoedigen, maar uh, steunen yeah. in hun verhaal. En uh, dat doen ze dan met een groepje vrouwen. Dan staan ze daar met een spandoek in de straat van geef haar de get. Um, ze keren de spot en schaamte waarin de vrouw leeft tegen de man. Ja. Waardoor de man dan uh, ja, sneller geprikkeld wordt om uh, die echtscheiding te geven. Um, ja, in Nederland, ik zou dat niet snel doen... maar het per geval bekijken, daar waar het juridisch mogelijk is... Uh, wel een kort geding voeren en daar waar het moeilijker is... Um, kan je zo'n protestactie uh, voeren ja. voor het huis van de man... met een klein groepje vrouwen. Ik kan me voorstellen dat het ook uh, nieuw is hè, voor veel mensen. Je hebt, je hebt redelijk wat, wat aandacht gekregen. Je zit natuurlijk ook nu bij ons in het, uh, in het programma. Hoe onbekend is ditgene wat jij voor elkaar hebt gekregen? Um, wat ik nog meemaak, is als ik advocaten spreek, echt scheidingsadvocaten... dat ze nog niet van dit precedent op de hoogte zijn... Um, ze zijn wel op de hoogte van het onderwerp. Alleen um, ze, ja, ze, ze, ze wisten niet wat ze ermee moesten doen. Ja. Ik, uh, ik hoor ook van maatschappelijk werk dat ze vrouwen kennen... die uh, in deze situatie leven, van vreemdelingenrechtadvocaten... van sociale rechercheurs, van psychologen. Dus iedereen kent het, uh, maar ze, ze hadden er geen oplossing voor. En deze vrouwen hadden ook geen stem of een gezicht. En um, ja, ik, ik zie huwelijkse gevangenschap... Um, als een gedwongen huwelijk. Ja. Um, er, he, en, en ook als geweld tegen vrouwen. Want er is sprake van dwang uitgeoefend door de man. en onwil bij de vrouw. Ja, maar het is voor een gedeelte jurisprudentie bekendmaken, neem ik ja. aan. En, en laat zien: van, nou, het is wel mogelijk om uh, de man te dwingen. met een Nederlandse rechtelijke uitspraak. om ook islamitisch uh, voor je religie de zaken recht te zetten. Dan nog, hè, is, dat, is dat een hele kwestie van strijd en van protest... en wat je net zegt, de schande omdraaien. Ben je ook nog bezig met dingen als nazorg, hoe het, hoe het is na zo'n huwelijk? Um, na zo'n scheiding? Ja, ja na zo'n scheiding. Um, kijk, ik, ik heb een plan geschreven... en daar komen echt um, alle denkbare aan, aspecten aan bod. Het voorkomen, wat kan je tijdens zo'n um, situatie doen? Maar ook praatgroepen. Dat wat je, het, je bedoelt met voorkomen, het voorkomen van de scheiding? Nee, het voorkomen van, um, van huwelijkse gevangenschap. Okay. Um, de Joodse gemeenschap um, in Nederland en in andere Westerse landen... die voeren actief beleid om dit uh, te voorkomen... Um, maar dat gebeurt bijvoorbeeld niet in de islamitische gemeenschap. Dus daar kan je ook uh, dingen voor bedenken. Van, um, ja, hoe kan je dit voorkomen? Nou, Dat wil ik dan doen naar voorbeeld van de Joodse gemeenschap. Ja. Um, ja, tijdens zo'n proces kan je vrouwen bijstaan. Door activiteiten, door praatgroepen, buddy systeem. Um, en en ja, daarna, daarna um, ja, hè, dus, dus, dus ook gewoon bij elkaar blijven komen. De praatgroepen. Het helpt enorm als je met lotgenoten um, dit kunt delen. Ja en omweg weggeholpen kan worden. Je zei net van je wil een soort, soort loket zijn. Is ja. er op dit moment al een loket of een adres waar we terecht kunnen? Nou, uh, op dit moment um, ja, het staat het nog steeds in de kinderschoenen... De, de gehele oprichting. We willen eerst een symposium organiseren... om alle denkbare organisaties, beroepsgroepen... Um, religieuze leiders uit te nodigen... En um, daarna hopen we om uh, ja, genoeg steun te krijgen om, om zo'n loket op te richten. Een ja. fysiek loket waar vrouwen terecht kunnen. Nou ja, ja. Nou, ben jij je zei nog aan het begin van het gesprek dat jij uh, nog steeds gelooft in het huwelijk. Zie je jezelf nog eens opnieuw trouwen met een Pakistaanse man? Nou, het hoeft niet zozeer een Pakistaanse man te zijn. Um, ik wil ooit, uh, ooit weer trouwen en kinderen krijgen. Um, uh, maar hè, het. het, het het hoeft niet per se een Pakistaanse man te zijn. Het moet een goed mens zijn. En uh, ja, je, je, het moet ook klikken. En uh, ja, ik laat hem deze keer niet na drie weken ten huwelijk vragen. Dus er moet wel een lange aanloopfase zijn. <laughs> en ik, ik zal niet meteen... Uh, ja, ik, ik ben wel kritischer geworden. Ja, voorzichtiger. Ja. ja. Uh, wij gaan, uh, we zijn alweer bijna aan het einde van dit uur. Het is snel gegaan. Uh, wij vragen al onze... Uh, ik pak het er even bij... Ik vraag al onze gasten in, dit is de zondag, of zij het uh, gastenboek willen tekenen. Dan heb ik jou dat vanochtend al gezien doen. Daar staat een indrukwekkend verhaal. Uh, ik ga het je even geven. Maar kan je, ik weet niet of het helemaal moet voorlezen. Maar kan nou, je grof ik, uh, zeggen hoe jouw ideale uh, zondag eruit ziet? Ik zal het samenvatten. Op zondag gaat mijn wekker nooit af. Dan word ik rustig wakker uh, met hoge vogels. Ja. Daarna neem ik de tijd om um, rustig te douchen en um, rustig te ontbijten. Um, en naar uh, ja, de zondagsgeluiden te luisteren met mijn keukenraam open. Dus naar, uh, ja, naar de stilte, naar uh, de vogels, het geluid van de wind... en de kerkklokken van uh, de Mathenesser-kathedraal um, achter mijn huis. Um, daarna doe ik graag de administratie, luister ik naar Buitenhof... Um, ga ik een beetje studeren, boeken lezen en uh, ja, dan moet ik echt het huis uit. Dan ga ik naar een terrasje bij mij in de buurt om daar nog eens uh, verder te lezen en, uh, en verder te werken. Um, na het terrasje ga ik weer naar huis toe om, uh, om te koken of ik ga naar mijn moeder om uh, bij haar te eten. En na het eten dan ga ik rustig fietsen door de straten van Rotterdam. Want op, op zondag is het echt uh, ja, geweldig rustig ja. en uh, ja dan sluit ik... Uh, ik ja, heb mijn zondag af en dan bereid ik me voor op uh, ja, de, de, de nieuwe week. Dat is ja. echt de ideale, perfecte, perfecte dag voor mij. Dat is echt de dag om bij te komen te lezen en te ontspannen. Mooi. Shirin, ik wil je bedanken voor het openhartige gesprek... wat je met ons hebt gevoerd in dit programma. Dit is een zondag. Wilt u dit nu terugluisteren, dan kunt dat, kan dat via de website eo.nl... slash dit is de zondag. Daar kunt u het gesprek naar luisteren. Kunt u ook meer informatie vinden over Shirin Moussa, onze gast vandaag. En als het even lukt, zullen we ook daar de link naar de Facebookpagina... van FAM for Freedom opzetten. Wij gaan naar Menno Benveld en Shirin Abbring... want zij presenteren Vroege Vogels... Van en ik heb hier ook een trouwe luisteraar aan tafel, dat heb je misschien gehoord, Menno. Ja, het, ik hoor het nou geweldig zo'n trouwe luisteraar. Iemand die opstaat met vroege vogels. Wie wakker wordt met vroege vogels. Ja, daar doen we het toch voor. Uh, radio maken over natuur en Ja, heel veel natuur en onderwerpen zo direct. De zandraket, een prachtig plantje. De witsnuitlibel. Libel. En we gaan praten over hoe Nederland eruit ziet over Jaar. Wat mooi, die wit snuitbel. Daar kunnen wij deze week niet genoeg over horen, want hij is weer gevonden in Nederland. Menno, we gaan lekker naar jou luisteren en uh, ik ga lekker in de auto terug. Dag. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... De historie van de prinsenvlag is mooi, maar helaas besmet door de NSB. PVV en NSB. De overeenkomsten en verschillen. Aan de poort van de hemelse vrede prikt een foto van Mao. De geschiedenis van China. Op de tribune de groten van de partij. En... Hey, kom naar dus Smurfenland. Welkom allemaal. Smurfen afgeschilderd als nazi's. Is hier heel speciaal. OVT. Dus kom naar dus Smurfenland. Smurf mee met het verhaal. Straks om 10 uur. Radio 1.